Lotte Lewin met het NOS-journaal. Bij een antiterreuractie in België is zeker één verdachte opgepakt. Volgens Belgische media arresteerden speciale eenheden een man... die van plan zou zijn geweest om zichzelf morgen op te blazen... tijdens de voetbalwedstrijd van België op het EK in Frankrijk. Dat zou hij willen doen op een plein met tv-schermen. België speelt morgenavond in Toulouse de achtste finale tegen Hongarije. In Den Haag is het traditionele défilé op de Nationale Veteranendag aan de gang. Het défilé wordt afgenomen door koning Willem-Alexander. Meer dan 5000 veteranen en militairen marcheren vanaf het Malieveld naar de Kneuterdijk. Eerder vandaag kregen 70 veteranen een onderscheiding. En minister Hennis van Defensie onthulde in het Kamergebouw een beeldscherm... waarop de namen te zien zijn van mensen die zijn gesneuveld tijdens oorlogen in missies na de Tweede Wereldoorlog. Schotland bereidt een nieuw referendum voor over onafhankelijkheid. De Schotse eerste minister Sturgeon zei dat de procedure daarvoor al in gang is gezet. In tegenstelling tot de Britten wil Schotland bij de EU blijven. Vertegenwoordigers van Schotland gaan zo snel mogelijk praten met Brussel... over de mogelijkheden voor Schotland om lid van de Unie te worden. De onderhandelingen met Groot-Brittannië over uittreding uit de EU moeten zo snel mogelijk beginnen. De ministers van buitenlandse zaken van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Luxemburg en België hebben dat gezegd na overleg in Berlijn. Minister Koenders zei dat Europa niet in een vacuüm terecht mag komen. Dylan Groenewegen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg bij de mannen geworden. Op Goeree over Flakke was Groenewegen na 212 kilometer de sterkste in de eindsprint. Wouter Wippert werd tweede, Wim Strutinga derde. En dan nog het weer. Het is bewolkt en vanuit het zuiden komt er regen. Het is 19 tot 21 graden. Morgen ook een paar buien en een graad of 20. Dit was het nos CFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is jonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen Noord en Muiden, 5 kilometer. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knoop het Holendrecht, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Volendam en knoop het Koenplein, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 by absence of you Suspense controlling my mind I cannot find a way Welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Je de Milke Jans en de Stolen Densel even na twee en tegenover mij. Nee, geen Albert Jan Vos, maar Cor Draaien. de man die vandaag overuren maakt. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Zo, zit je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi, wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen twee en vijf? Ja, vanmiddag gaan we om een uurtje of kwart over twee wat Zandvoort Nieuws in het kort doen en om half... Het ZFM weerbericht van Nico Schreuter. En verder heel veel andere berichten waarschijnlijk. Want er gebeurt weer voldoende. Er gebeurt weer voldoende. Het is zomer. En uh, ja, in Zandsvoort bruist het altijd. En dat zie je aan de evenementen die dan worden gehouden. En we hebben ook straks een evenementenagenda. Daar komt geen eind aan. Geen eind aan. Een hele stapel papier voor je. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik ben niet echt uh, groen bezig. Nee hè? Nee, nee, nee, nee. En Marcus, maar klagen. Ja, maar ja. Winter doet het ook wel niet helemaal goed meer. Nee, daarom dus. Oké, vanmiddag uh, heel veel gezelligheid op de Salvoza radio En Albert Jan uh, die zich, is zich uh, aan het voorbereiden op zijn holiday in Spain. Dus nou, dat komt ook wel helemaal goed. to me. When she Luister luisteren naar de collega Morris Mulder. Elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf met de Eurobreakdown. En plaatje nummer één wat we zojuist voor je draaiden... was afkomst uit de hitlijst. Je hoorde Koens en This Girl. Gevolgd door Sister Sledge en Frankie. Kan jij die man niet wegsturen? Hij Frankie. zou toch op vakantie gaan? Ja, die man die foto's uitneemt. Ja, precies. Met zijn wel mobieltje. Heel flitsen voor mijn ogen, man. <laughs> Een flitsend programma vanmiddag. Want we hebben Zandvoorts nieuws in het kort. Ja, er is nieuws over het EK wielrennen. Want men is bezig om in 2018 dat naar Zandvoort te krijgen. Nou, de laatste keer dat er dus wielrennen was van het EK... dat was in de jaren 50. En daar gaat nog steeds het gerucht van... dat er tienduizenden broodjes aan de varken zijn gevoerd... want er kwamen wat minder mensen dan gepland. Maar Oeps. nu is het zo dat uh, Dick Heuvelman... dat is de man die ook de Vuelta en de Giro naar Nederland heeft gehaald... die samen met uh, de journalist Henny Rukkert bezig... En heeft gesprekken gehad en is al heel positief daarover. Oké. Okay. En in 2018 uh, ja, komt dat EK wielrennen dan misschien naar Nederland toe. En dan zelfs naar Zandvoort. Dat zou mooi zijn, toch? Ja, dan gaan ze weer uh, waarschijnlijk een rondje maken op het circuit en zo. En uh, dat is toch wel erg leuk. Want ja, EK is altijd leuk. Dat trekt nu denk ik wat meer mensen dan vroeger. En uh, kunnen wij uh, daar nog een uh, bijdrage aan leveren? Nou, dat is al gedaan in het uh, CFM Live-programma De Watertoren Sport. Dat is op 24 juni geweest, gisteren dus. En dat is natuurlijk na te luisteren op uh, uitzending gemist. Dat heb ik natuurlijk niet geluisterd, maar <laughs> dat maakt verder niet uit. Maar het is wel nieuws dat het uh, misschien naar Zandvoort komt. En uh, staat uh, de uitzending erop, Cor? Uh, die staat er nog niet op, nee, want er was één uurtje mislukt... en dan moet ik weer een dag wachten voordat dat weer geüpdate wordt. Dus misschien morgen. Nou, verder is er een, uh, nog een uh, laatste vergadering van de gemeenteraad... aankomende dinsdag, waarin allerlei uh, belangrijke bespreekstukken op de agenda staan. Nou, er komt onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 aan bod... net als de voorjaarsnota 2016... En het wordt natuurlijk weer een hele rumoerige vergadering. Want er worden natuurlijk veel punten naar voren gebracht. En het is altijd een beetje, zo noem ik het dan maar, een poppenkast. Want ja, je ziet natuurlijk mensen dat, die gaan elkaar dan aanvallen. En dan uh, zijn ze daar niet mee eens en daar niet mee eens. er worden duizenden vragen gesteld. De ambtelijke molen is daar altijd overuren voor aan het maken. En ik vind het altijd leuk om daar naartoe te gaan. En dat ga ik dinsdag ook zeker doen. En uh, het is echt de laatste vergadering voor het zomerreces. Dus... Als nou iedereen gewoon komt, dan wordt het lekker druk, wordt het gezellig... en dan houden we de mensen zich een beetje in. En aankomend dinsdag is deze vergadering live te horen bij CFM vanaf 8 uur. Het Zelfets nieuws in het kort. Wil je het nalezen? Download dan onze eigen CFM-app. En we zeiden het al, het is het CFM Weekend. Hier is de weekend. I can't feel my face.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 Van de weekend, joh, dat can't feel my face. ZFM niet alleen op radio, maar we zijn er ook 24 uur per dag op tv. Beef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via zig Ga dan naar kanaal 40. Ik heb zin in de zomer, hier is Bijlar. dale Collega Poidraia die doet uh, heerlijk mee met deze single Bailar. Ja, dat krijg je wel zien in de zomer en zien in Salford. Jorden de single van Elvis Crespo. Ja, ken je die nog? Ik ken hem van, wel. Van uh, maar... Swafamente. Swafamente. Voetjes van de vloer. Voetjes van de vloer. Lekker uh, meegedanst met Bailar. Wil je trouwens live meekijken in de studio? Dat kan via www.cfm-live.nl. En als we het over het mooie weer hebben, dan hebben we het over zon, zee, strand... en uh, uiteraard uh, de strandpaviljoens hier in Zandvoort. Wat hoe doen ze het bij uh, strandverkiezingen.nl? Ja, dat gaat heel goed, uh, Rob, want er zijn zes paviljoens uit Zandvoort in de top 10. Zo? Ja, en uh, in Zandvoort uh, staat zelfs aan zee, strandpaviljoen 12, op nummer 1. Nummer 1, 1, 1. Ja, en Bischup 10 staat op 2. Nou, en dan hebben we nog op de vierde plaats de Fuel Beach Club... En op de vijfde plaats staat Palassa. En op de achtste plaats staat uh, Plazant. En op de tiende plaats staat Buddha Beach. Nou, iedereen uh, kan stemmen via www.strandverkiezingen.nl. En ja, wat... wat is dat voor een uh, verkiezing? Ja, de, de, de verkiezingen die is uh, tot en met 7 juli. En de uitreiking gaat dan plaatsvinden in uh, paviljoen De Zeelmeel in Noordwijk aan Zee. Want dat is het paviljoen dat vorig jaar de beste, beste standpaviljoen 2015 uh, was. Nou, dat gaat uh, dit jaar niet lukken, want het wordt gewoon Zandvoorts. Zoals het er nu naar uitziet, wel ja. www.strandverkiezingen.nl En dat kan uh, ook heel eenvoudig uh, via onze eigen CFM-app. Ja, dan moet ik er nog even uh, bij zeggen Rob. Dat op het moment dat uh, mensen er naartoe zouden gaan, er is een heel programma voor bedacht. En dan moet je je natuurlijk wel van tevoren voor, voor, voor opgeven. Je kunt dan ook meedoen met het eten, maar je kunt ook gewoon komen. En ze verwachten dat het heel druk wordt. En dan nou wordt er dus gevraagd door de organisatie van... komt u naar Noordwijk toe hè, om het uh, allemaal mee te maken? Geeft u zich dan even op, want dan weten ze of ze er extra tenten bij moeten zetten. Oké. Okay. waar kan dat? Um, op dezelfde pagina van uh, www.strandverkiezingen.nl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 Stukken op de stijl, singing. Oh, I know. We zijn er zo. We Darling, oh, I know. We zijn zo. We Lekker meedoen met deze van uh, Mike Postner en Atoel Capeel in Ibiza. De weer Oeps, we zijn een minuutje te vroeg, uh, Cor, maar we gaan het toch echt doen, net weer voor de komende dagen. Ja, af en toe hebben we vandaag zon, maar vanmiddag een buienkans. Gisteren was het aanvankelijk grijs en bewolkt en hier en daar viel ook wat lichte motregen. In de middag bleef het droog met flinke zonnige periode en de temperatuur steeg naar 20 tot 22 graden in westelijk Nederland. Vandaag zijn er wolkenvelden, dat is ook wel te zien eh, buiten, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Kunnen we weer mooie filmpjes maken van de bliksem die inslaat in het Pellis erop. Zo, wat een mooie film, hè? Dat, he, dat was een mooie filmpje, zeg. Weet je hoe vaak die bekeken is, trouwens? Ik denk heel veel. Al meer dan 20.000 keer. 20.000 20 Ja, niet <lacht> normaal. <lacht> niet normaal. Nou, het was ook echt een beetje een horrorfilm. Ja, maar... geweldig, ja. Nou. geweldig. De wind waait niet meer dan zwak uit het westen en de temperatuur stijgt naar een graad of 19. Vanavond kans op enkele regen- en onweersbuien. Komende nacht is het weer droog met opklaringen. De wind draait naar zuidwest, en neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen is er vooral in de ochtend kans op enkele buien en bij die buien is ook weer kans op onweer. Alweer onweer. In de middag is het droog met zonneschijn en de wind waait uit het westen en is matig over land en vrij krachtig aan zee. Dat kan wel kloppen, want uh, er wordt goed gesurfd, geloof uh, ik. Of ja, ja, ik geloof het ook. Nou, de temperatuur die stijgt uh, naar een graadje of 19 en op de langere termijn wordt verwacht wisselvallig zomerweer met dagelijks kans op buien. Dagelijks kans op buien? Nee. Niet normaal hè? Ik wil oh, Na ja. morgen is het wisselvallig zomerweer met geregeld zon, maar dagelijks ook kans op enkele buien. De wind waait matig en aan zee en vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur is te laag voor de tijd van het jaar en stijgt naar slechts een graad of 18. En normaal hebben we eind juni toch wel een beetje recht op een temperatuur van een graadje van 20, 21, nou 25 mag ook wel hoor. Ja, nou ja, Albert-Jan die, die gaat lekker naar Spanje toe. Ja, Ik begrijp wel waarom, want daar is het rond en nabij de 30 graden. Wat een Massacon zeg, ongelooflijk. Ja, nou, ik zit nog een beetje te wachten dat er een keer een tornado hier uitbreekt of zo. Hè. Ja, niet normaal. Wil je het weer trouwens nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl En vanaf deze complex heel veel sterkte en van harte beterschap. En we hopen hem toch nog dit jaar een paar keer te gaan horen met het CFM weerbericht. Of kijk even op www.ricoweer.nl Dat was het weer. CFM. Ja, en als je vandaag omhoog kijkt, dan uh, zie je geen zon. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik was je geen wolkje aan de lucht, maar uh, ja, dat is toch wel het geval. We kijken omhoog met Nick en Simon. Na een lange val klim jij weer uit het dal. Kijk naar de tijd die komen zal.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 How you've lost the matter Zingen ze nou, deze wolk drijft snel voorbij. Ja, dat uh, duurt nog wel even wat uh, voorlopig uh, toch nog uh, bovenwolk weer. Helaas uh, geen holiday in Spain voor ons, maar wel voor Albert-Jan. Daar komt hij weer aan, Fosje. Uh,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 van je als besluit en laat achter tussen uit een vlucht weg naar een nieuw begin well, on my chute I'll be your engine driver in a bunny suit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 Leave my wings behind me Drive this little girl insane And fly away to someone new Everybody's gone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 Right Wij zeggen fijne vakantie, Albert Young. Uiteraard ook, uh, Maris, holiday She in Spain. Door de bluff en de Counting Crows. Ja, dan gaan we het hebben over uh, Independence Day. En dan kijken we niet uh, terug op uh, van de week hè, met Engeland. Nee, dat was dat Oké, okay, Independence Day voor ja, dat is, Engeland. Ik zat wel eens te denken, ja, kan Zandvoort ook niet ergens uitstappen. Want dan kregen we zo'n leuke verborsteling van het woord, hè. Kregen ja. Seksit. <laughs> ja, ja. daar kan je hem eindelijk plaatsen, heerlijk. Eindelijk, eindelijk. Ja, eindelijk. Dat we uit de veiligheidsregio Kennemeland kunnen stappen of zo, kunnen we <laughs> Ja, ja seksit. Ja, heb je het vanmorgen nog met uh, Nick Meijer over gehad, of niet? Nee, dat, dat uh, nee, niet hè? gedaan. Nee, nee, Dat was ook te, te weinig tijd voor. Vanmorgen. Ja. Goedemorgen, Zandvoort, uh, vanuit de studio... Ja, dat was niet in, in Hoogland, omdat uh, er is, uh, zijn technische problemen met de, met de zender... maar daar weet je natuurlijk alles van en daar wordt hard aan gewerkt. Maar uh, dat was het niet vanuit Hoogland, maar vanuit de studio. Nou, dat ging op zich ging dat uh, uitstekend. Hè, want uh, ja. je kunt op de computer precies in hoeveel seconden nog tot het nieuws. Dat kunnen we in Hoogland uh, nooit doen. Dus dat was een aardig uh, gesprek. Ook een beetje emotioneel, want er was uh, bezoek gekomen uit, uh, uit Zambia... Want het is zo dat uh, vorig jaar natuurlijk een meisje is, is verdronken. Dat was een uh, 20-jarige toeriste. En al een stukje op zee, en daarna kun je normaal terugzwemmen. Maar ja, als je vol vermogen gaat zwemmen tegen uh, het uitstromende water, dat, dat, dat redt geen mens. Zij ook niet, en zij is dus verdronken. Mm. Die waren dus, uh, de familie was dus in Zandvoort uh, terechtgekomen. En daar hadden we het ook nog even over dat uh, de familie dat kon, uh, kon afsluiten. Die hebben dus gezien waar het meisje is overleden. En, uh, dat was allemaal een beetje een trieste bedoeling natuurlijk. Want ja, je wens dat natuurlijk niemand toe, hè. Want nee, dan zeker je komt naar Zandvoort voor zon, zee, strand, plezier en lol. En dan is zoiets wat dan gebeurt niet echt leuk, natuurlijk. Voor iedereen, uh, lees een keer uh, iets uh, of de info over muien op zrb.info. Ja, want daar, uh, daar staat precies in wat je moet doen. En dat is dan dat je vooral je mee moet laten drijven met het uitstromende uh, water. Want je redt het niet en je wordt er heel moe van. En uh, ja, het is toch iets wat, wat zandvoorters uh, wat beter weten dan mensen die hier op uh, vakantie komen. Oké, okay, van deze info gaan we door met uh, Independence Day. Ja, want Independence Day 2 eigenlijk. Hè, dat is nu Independence Day uh, Researchers. Die komt uh, binnenkort in de bioscoop, al heel snel. Dat is volgende week. En ik heb die film, de eerste film, ik heb hem wel tien keer gezien, want ik vind hem geweldig. En dat was natuurlijk de eerste film dat Wil Smit echt uh, beroemd werd. Nou, nu doet hij niet meer mee, want hij vraagt te veel. Ja, doet hij ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. En uh, die is ook in Zandvoort uh, te zien. En dat begint dan uh, volgende week woensdag 29 juni om half 4. Nou, daar moet je natuurlijk naartoe. Dat is een geweldige film Rob. dat is echt fantastisch. Heb jij nog een spotje van uh, de enige bioscoop van Zandvoort? Dat heb ik nog wel ja, ergens Ja, ergens, hè. Ja, ja, ja. Heb jij nog ingesproken zelfs? Klopt, klopt. Met, de, met de reddertjes die Ja, je was wacht. even een tussendoortje, Cor. Even tussendoortje. Ja, verder is het... Uh, het pimpen van de Boulevard is, is ook begonnen. Want uh, Patrick Berg van de Zemermin... Die heeft uh, zelf maar een palm aangeschaft. En die heeft hij naar zijn, uh, zijn tent gezet. naar uh, zijn viskraam eigenlijk. En dat geeft dat meteen een heel andere... Uh, Onder, onder, onder een sfeertje. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, helemaal. Dus, uh, ik was eerst zoiets van ja, met palmen, ja, wat moeten we nou met palmen? Maar het staat toch wel erg leuk. En het is onderdeel van dat uh, pop-up gebeuren om uh, een betere uitstelling te krijgen op de boulevard. Nou, ja, het is wel geslaagd. Zojuist waren we met uh, Bluff en de Counting Crows in uh, Barcelona. Zullen we even naar Parijs toe gaan? Hier is Parijs. Jawel, de single van uh, Willy, William en Chris Cap. La capitale on était là, la la Quelques musiciens me donnaient la mélo C'est ce qui faisait tout son charme Quand je chante, là, la la Parce que moi, je me balade dans pie. Je me balade dans pie. Je me balade dans le paie Je me balade dans je, je me balade je, je me, balade je me balade Ram, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Uh, Paris. Uh, ja, echt waar, hoor. <laughs> ja, ja hier is In een Circle. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La la la long. Het is 12 minuten voor drie uur. Zodat gaan we het nog hebben over onder meer de schelpenkar. Ja, daar weet mijn collega Cor draaier alles over. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80 doen we met deze single van de Swing Out Sister. Hier zijn ze met Breakouts. Single van de Swing Out Sister, dat was Breakouts. Ja, ik zei het net al, Cor, we gaan het even hebben over de schelpenkar. Ja, want uh, die schelpenkar die wilden ze toen ergens gaan plaatsen. En toen ze gingen plaatsen, toen brak de hele kar in drie <laughs> nee, stukken. Nee, dat weet je niet. Ja, oh, nou, jij. en inmiddels uh, loopt de restauratie die loopt goed. Want uh, het afgebroken wiel... Uh, daar is de zandvoortse Smit Martijn Jacos mee bezig. Die heeft het betalen gedeelte van het wiel, de zogeheten kluts... die heeft hij gemaakt en er zit heel speciaal hout omheen... waardoor het niet zo snel meer gaat rotten. Hoe heet dat ding? De kluts? Ja, de kluts. Is dat van de, de kluts kwijt? Of daar niet? Daar komt het vandaan, ja. Heel, goed. Door, zandaan, heel ja. goed. Want als je de kluts niet hebt, dan kun je niet rijden. En die kun je dus blijkbaar vervangen. Nou, zodra het wiel gereconstrueerd is... Er wordt de car weer op de rotonde, uh, wat het oorspronkelijk bedoeld was... op de rotonde bij het nieuw Unicum geplaatst. Waar hij dan de toeristen van Zandvoort zal verwelkomen. Oké, okay, wanneer is uh, de planning uh, dat hij weer uh, af ja, is? Ja, het, het, het, het, het hout dat komt uit Westelijk afrika en Het komt uit duurzaam beheerde bossen. Het uh, zogeheten Iroko-hout. En dat is zeer weerbestendig. En ja... Wanneer precies, dat weten we het nog niet, maar dat gaat waarschijnlijk uitgebreid uh, met Veld Pantan en Bombari uh, plaatsvinden. Dus ik ben benieuwd. Dat zal misschien uh, deze zomer nog worden, Rob. Oké, okay, we houden het in de gaten. Dank je wel, Cor. En heb je ook zo'n honger alweer? Culinair ja. Oh, ja. Ja, dat vindt dit weekend plaats op het gasthuisplein. anyone De lijst van ZFM Sofort je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de Euro Breakdown. En ook deze van Dua Lipa en staat daarin genoteerd. Ja, zodadelijk gaat het beginnen. De eerste achtste finale wedstrijd van het EK voetbal in Frankrijk. Zo dadelijk om drie uur begint dus de wedstrijd Zwitserland tegen Polen. En ook die gaan we in het tweede uur van M Sofort op zaterdag in de gaten houden.